بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه و اصحابي اجمعين و مع بعض و خانتم بدفعوا ذلكم كبد و ادم و حار و اقاموا حار و نيوتي ...is datgene wat buiten de mehia is. Dus mehia betekent waar het over gaat. Dus nu gaat het over het gebed. Sharp, voorwaarde, dat is buiten het gebed. En uh, roken, pilaar, is in het gebed. Dat jullie die onderscheid maken. Want na Shorot Salah zal hij spreken over... faraid is van het gebed, pilaren van het gebed... عزرت رحمه الله شروط الصلاه أربعة طهره الخبث عن الثوب والبدن والمكان ابتداء ودواما ده ده فوروارد هي كثير فوروارد نو ده زينر مير ما دي gaan ze in latere boeken behandelen die heeft eigenlijk al gehad eh en dat soort zaken. Hij zegt, de voorwaarden van het gebed zijn er vier. De eerste is, rein zijn van de gubd. Gubd betekent najasa. Dus dat je rein bent van najasa. Dus dat je geen, janasa, uh, geen najasa hebt sorry, op je kleed, of op je lichaam, of op de plek waar je bidt. Hij zegt, Sheikh uh, al azhari Hij zegt dus, je gebed is niet geldig, alleen als je de najasa of het oordeel van najase, uh, op hebt, Dus dat je de weghaalt door het te reinigen met motlak water. Hij zegt, of je nou najasa hebt in, de, in het begin van het gebed of aan het einde, of uh, halverwege, dan is je gebed ongeldig. Ah, maar dit is niet uitzonderlijk, uh, dit is niet uh, motlak. Dat begrijp je liever. Want als je bijvoorbeeld, we hebben in een uh, hoofdstuk van, uh, paragraaf van, uh, van Najasa, uh, de objecten die meisjes zijn, hebben bloed behandeld, en toen zeiden we, als je bijvoorbeeld uh, een peist hebt en er zit pus in en die knalt vanzelf, ja, die gaat lekken en dan komt op die kleed in je bid. Bloed is eigenlijk net iets, maar een uh, kleine hoeveelheid bij bloed alleen is vergeven. Dus dat moeten jullie ook erbij rekenen. Niet dat je denkt uh, de hoek is of zo. Hij zegt van je kleed en van je uh, lichaam. Dus als je een neusite hebt op je kleed. Dan moet je het opheffen. Door het te reinigen met motlak laten, Of op je lichaam. Of op de plek waar je bidt. De plek op je, waar je bidt betekent als je bijvoorbeeld op de grond gaat bidden. De plek waar je... ...je lichaamsdelen oplegt. Dus niet, bijvoorbeeld... Uh, ...bijvoorbeeld, dit is de plek waar je gaat bidden. Even geloodig getekend. En hier is nezes. Ja? Hier is nezes. Plus bloed of... de uh, van een hond. En je moet daar plekken. Uh, je moet daar bidden. En jouw... ...hoofd... ...plaats je hier. Jouw handen hier... Ja, jouw knieën hier, je tenen hier en hier. En dit raakt jou helemaal niet. Maar je buik is erboven en het, je kleding raakt het ook niet. Dan is er niks aan de hand. Ja, dus zodra de netjes niet op de plek is waar je gaat bidden, dus waarmee je ledenmaat raakt, dan is er niks aan de hand. Het gaat erom uh, dat je, je, je bijvoorbeeld je, dat niet bij je handen is, of bij je knieën, of bij je scheen, of bij je tenen, of bij je hoofd. Maar stel je voor, je gaat bidden op een, uh, op een tapijt, die is een en al netjes, nat, met urine, dan is je gebed ongeldig. Want dan bid je niet meer op de grond. Maar bid je op die onreine, onreine kleed. Maar stel je voor, het is een heel groot kleed. En de uiteinde waarmee jij niks te maken hebt, die is onrein. Een klein beetje onrein, bijvoorbeeld. Dan is er ook niks aan de hand. En daarna gaat hij verder met taharatul hadati ibtida'an wa dawamad. Taharatul hadat is... Uh, ontastbare onreinheid. Dus die moet je opheffen door te doen of door uh, of door uh, rustet. En is TMO dan geldig of niet? Vraag aan jullie. De TMO, heeft hij de haddes op? Once the heel out is azvat hell out is Ja, die moet je eerst gewoon maken. Ook al is het uh, heel oud. Ja, ook al is het helemaal droog. Want uh, onreinheid uh, heb je niet op door middel van droogte. Of bijvoorbeeld door uh, verdamping. Dat is bij Ahnaf. Bij Ahnaf heb je meerdere manieren om uh, najase op te heffen. En daar is gilef over. Bijvoorbeeld er is urine op de grond en het is opgedroogd door de zon, door de hitte. Daar is gilef over. Melikia water, alleen water. Mutlak water. Dus mijn vraag was, Tejemum uh, heeft het ook de haddes op? Wie heeft het antwoord? De hebben behandeld. Laat ze nog. De Haddet Haddet hier zijn de de in zijn van Als je TMO doet, ben je dan het lijn van hadden Heb je hadden opgeheven. Ja, je kan niks anders dan theymoum. Want alleen dan is theymoum geldig, als je niks anders kan. Oh. Hadath God betekent onreinheid Hadath Betekent staat van Ontastbare onreinheid Ja, bijvoorbeeld als ik uh, Als een persoon Die, je ziet niet aan hem Of hij wil heeft of niet Dat zie je niet Ja Allah heeft ons verteld Wanneer ben je rein, wanneer niet Maar Je ziet het niet maar goed, als je najase op je lichaam hebt, of op je kleding, dan zie je het. Of je voelt het. Of je ruikt het. Het is tastbaar. Dat bedoel ik ermee. Maar hij is niet tastbaar. Je kan niet zien aan iemand of hij wodo heeft, of geen wodo. Of hij in de stad van Genève is, of niet. Je ziet het niet aan hem. Hij laat geen geur achter. Hij laat geen uh, kleur. لا ازيت نيكس انا ذيس داتس حدث ان حدث اثالين بي وضوء ان اغسل رايها ده حدث او دور غسل تدون عشان ستات فن جنابه وفي بنت لاين سمي سترواسي النفاس en dan ga je rustig doen, die, rein, die onreinheid of reinheid die zie je niet. Je ziet bloed, maar je ziet niet of iemand, als iemand bijvoorbeeld gewond is, uh, of iemand een vrouw heeft, is te hadden. Uh, je ziet geen verschil aan haar, of ze nou haid heeft of is te hadden. Daarom noemen ze het al hadden. Hadden. En dat houdt in, ontastbare onreinheid. Is het duidelijk om zijn we hebben gezegd Russel en Odo heeft het op. Daarom is het voorgeschreven in de Heilige Red. Tejemoom niet. Tejemoom heeft geen het op. Maar, Tejemoom is een uitzondering. Waardoor je mag bidden. Hier is Gilef over. daarom de je wel. Ja ook al heb je geen water. Als je, als je water hebt en je bent niet ziek. En je bent. Uh, je hebt toegang tot water. En je doet om, Is ongeldig. Alsof je niks hebt gedaan. Dus sowieso. Maar ik heb het over. Als je geen water hebt. En je doet Staat van Hadar. Heb je niet opgegeven, maar je mag wel bidden, want het is een uitzondering. Dus de voorwaarden om te bidden zijn, en dit hebben we al gehad in TMO, daarom heeft hij het niet herhaald. Er zijn van God. Op je lichaam, of op je kleding, of op je gebedsplek. En reizen zijn van hedder. In het begin, halverwege, en tot de einde. Waarom zegt hij dit? Ja, het is een uitzonderlijk geval, daarom. Waarom zegt hij in het begin en aan het einde of halverwege? Dus je moet vanaf dat je begint met het gebed totdat je klaar bent, moet je rein zijn van uh, Hezeth. Dus als je in het begin of halverwege of aan het einde... En je bent nog niet klaar, je bent nog bijvoorbeeld... Je bent klaar met de die je moet alleen nog slim doen. En je bijvoorbeeld je verbreekt je gebed... Ja, door hadith dan is je gebed gewoon ongeldig waarom zegt hij dit want er zijn aantal sahaba zoals Ali radiyallahu anhu en de Hanafi Madhhab die zeggen als jij bij als jij alleen nog teslim moet doen en je verbreekt je gebed dan is je gebed geldig daarom heeft hij het dat uh, duidelijk gemaakt nadruk opgelegd om zo de verschil te kennen. Ja? Hij zegt in het gebed. Die bestaat. Uit Rukur en Sujud. Dus als je gaat bidden. De meeste gebeden bestaan uit Rukur en Sujud. Farida bestaat uit Rukur en Sujud. Nafila bestaat uit Rukur en Sujud. Salat al khusuf uh, Bij as uh, Bijvoorbeeld Khusuf of Khusuf, en dat zijn gebeden als de maan verduistert of als de zon verduistert. En dat heeft een aparte hoofdstuk in de Fiqh-boeken, die gaan we ook behandelen, inshallah. Salat al-Khusuf, Salat al-Khusuf, die bestaan uit rokou en sujud. Zelfs de salat van Khusuf, die bestaat uit twee rokou. Ja? In één raccadu twee keer record. En salat van de bestaat staat uit het instituut. van eh-chauf. Uh, het record instituut, of dan is het niet letterlijk record. Bijvoorbeeld in salat l En In salat betekent salat van angst. Dus als je uh, beroofd wordt, je wordt aangevallen. Uh, door een uh, roofdier, door uh, een uh, rover, door een, uh, een dief, door een zwart team, je wordt aangevallen en je bent aan het bidden. Wat doe je dan? Je mag gewoon rennen terwijl je nog aan het bidden bent bijvoorbeeld. Maar daar is geen rookkool zo maar daar is hetzelfde. Een uitzonderlijk geval en dat is ime. Je doet alsnog, je alsnog, maar het is niet helemaal Sujud daarvoor. Dus in de gebeden waar, die bestaan uit record en Sujud is er sprake van dat je, de, dat je rein moet zijn. Vanaf begin tot einde. En ook in gebeden die niet bestaan uit record en Sujud. En dat is Jainer gebed. Dan doen we geen record, doen we geen Sujud.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 dus in alle gebeden moet je in staat zijn van reinheid. Of je nou rein bent van hadith, je moet rein zijn van hadith en van gebed. Uh, waarom zegt hij gebed met rokko en sujud en gebed zonder rokko en of zonder rokko, zonder sujud of zonder rokko en sujud? Waarom zegt hij dat? Want er zijn. Andere meningen van de moestahideen die zeggen: ...sujud tilawah hoef je geen wodo te hebben, je kan gewoon Sujoet-tilawah doen. Daarom legt hij de nadruk op dat je herinnert van hij. Het derde voorwaarde van het gebed is het bedekken van je aura. Voor diegene moekellef, voor de moekellef, dit is heel belangrijk, voor de moekellef, dus diegene die taklief op zich heeft, die puber is geworden. Je dochter, als ze met je bid, ze mag bidden zonder hoofddoek, mag, ook al is ze acht, dus zolang ze geen moekellef is, dat mag. En dat gaan we behandelen in de verdere boeken, later boeken, inshallah. Ja? Hier in sommige mensen ziet een dochter is 4 jaar oud, ze doet niqab op haar. Of geen maar, met jilbeb. Waarom doe je dat? Islam is niet. Waarom moet je het kind bedekken? Waarom moet je haar belemmeren in haar uh, lichaam en haar uh, leefstijl? Ze is kind, ze moet rennen, ze moet springen. Hoe gaat ze rennen en springen met de hoofddoek aan? En Sommige mensen ze begrijpen islam verkeerd. Islam is gekomen, die, die hoofddoek of hijab is om een, een gevaar voor, voor te zijn. Maar als er helemaal geen gevaar is, waarom moet je dan alsnog hijab doen? Je gaat op een baby toch ook niet uh, hijab doen, Gema? Ja, misschien eventjes voor de grap, of voor een feestje, of voor een foto. Maar niet dat je haar constant met Gimala laat lopen, een baby van een week oud. Dus, de Satra Laura Aura is een voorwaarde in het gebed voor de Mukele, voor de puber. En dan ziet die jongen, hij beet en hij heeft een short aan, ja? Met t-shirt short. En dan, een keertje, een jongen vertelde mij, hij was, nog, uh, hij was nog geen puber, we waren nog geen puber. En hij had gebeden in de moskee, en hij had shot aan in Marokko. En hij je naast een man bidden, en die man vluchtte, met de hand op zijn dij, zo had ik laten. Met andere woorden, langere moet langer ja, maar. Dat is niet uh, voorwaarde voor hem. Als je zegt, ja, ik wil hem leren, dat doe je niet op die manier. Het is geen voorwaarde voor hem. Zelfs voor de man, als hij bidt en een beetje van zijn uh, van dijf uh, te zien, is zijn gebed is nog geldig. Laat staan, een kind. Be een dikke kleed. Dus, dikke kleed, ralier. Waardoor, je, je kan niet naar het lichaam kijken, de ziet zie je niet doorheen. Hij zegt, maar, datgene, dus de kleed, waardoor je niet het lichaam ziet, er doorheen, maar, hij geeft wel de vorm aan van de aura, omdat hij zo dun is. Ja? Hij zegt, als je daarmee bidt, dan moet je het gebed opnieuw doen. Het is mijn doel om het gebed opnieuw te doen binnen de tijd, echt de juiste tijd? Dus mensen die bidden met pantalon, vooral die oude Marokkaanse mannen en terken ook. Als het niet zo'n goed komt, is het de probleem. Dan zie je alles. Alles zie je. En je wilt het niet zien. Ja? Daarom is het makkelijk, want het is daar, eh, heb je nou je aura bedekt of niet. Dus als de aura een vorm geeft, maar echt vorm, je ziet de aura gewoon, je weet gewoon gelijk wat daar is. Dan is het makkelijk om daarmee te bidden en het geldt, je moet gebeld iets doen om het gebed opnieuw te bidden binnen de tijd. Hij zegt de aura van de man met een man en dit geldt voor het kijken, niet voor het gebed. Ja? Nee, hij zegt voor het kijken en voor het gebed. Sorry, voor het kijken en voor het gebed. En dit is de lichte aura. In de medicament hebben we de zware aura en de lichte aura. De zware aura bij de man is de geslachtsdeel en... Uh, zijn achterwerk, maar niet zijn uh, hoe heet het, Hoe bij zijn anus en die lijn daar, dat is zijn aura nou ja, ik kan niet anders verwoorden ja, dat is zijn aura bij de man maar dit is moogalada als je daar iets van ziet, is dat ongeldig gelijk en moet je altijd opnieuw uh, Inhalen. Altijd betekent of het nou binnen tijd is of niet. Hij moet het inhalen. Waalaikumsalam. Maar de aura, de lichte aura, en dit zien jullie terug in de notities, is vanaf zijn navel, dus onder de navel. De navel is niet van de aura, dus je hoeft je navel niet te bedekken voor de man. Is dit. De man hoeft niet zijn, aura te, uh, zijn navel te bedekken. Net onder zijn navel, daar begint zijn aura tot en met of tot zijn knie en de knie is geen aura. Oké, okay, als, uh, als je het bewust laat zien... Er is even over, maar bijvoorbeeld in Menchil Jalil van Imam Ullisha zegt... Als, als je de dijbeen ziet van een man, dan hoeft hij dat niet in te halen. Maar uh, dit is de lichte uh, aura, de zware aura als hij, zoals ik net zei, als hij dat bewust laat zien... Dan moet hij het gebed inhalen. Maar als hij het onbewust, ja, hij heeft niet door dat het te, te zien is, dan is het aangeraden om het gebed binnen de tijd in te halen. Of hij kan niet veranderen, klaar. Als je het zo vast ziet, noemen ze dat. Iemand die onmacht, in de staat van onmacht is, hij kan dat niet bedekken. Dan binnen de tijd moet hij het gebed inhalen. En dan spreekt hij over de aura van de vrouw, de vrije vrouw met de man. Met de moslim man, vreemde man, dus niet mahram. Wat betreft kijken, niet wat betreft het gebed. Is haar gehele lichaam behalve haar gezicht en haar handen. Hij zegt voor het gebed is haar, is, is haar aura, haar gehele lichaam behalve haar gezicht en handen. ja. Hij zegt, en de vreemde man mag van de vrouw, dus de vreemde moslim mag van haar haar gezicht zien en haar handen alleen als er gevaar is voor fitna. Of als hij kijkt met lust, hij kijkt naar haar met lust, dan is het haram, hij mag niet naar haar kijken. Dus als er gevaar is voor fitna, mag hij niet kijken, ook al heeft hij geen lust. En als je naar haar kijkt met, kijk met lust, is het haram. Oké, we gaan nu verder met de volgende. Is die maar ik heb hier nog een. Uh, ...toevoeging van uh, andere boeken, want het is belangrijk. In dit boek heeft hij niet alles vermeld, want dit is voor beginners. Maar in deze tijd is het wel belangrijk als je het weten, want het gaat... ...normaal ga je heel snel door deze boek. Oké. Okay. Uh, Oké. Okay. Imam Ullej, hij zegt in... Uh, hij zegt, als de kleur van de huid te zien is door de kleed, zonder dat je goed gefocust moet kijken. Als men met zo'n kleed bidt, dan moet hij het gebed inhalen. Dan is het mijn doel om het gebed in te halen binnen de tijd. Als de kleur van het huid alleen te zien is, als men goed gefocust kijkt, dan is het macro om hiermee te bidden. En is het mijn doel om het gebed binnen, binnen de tijd in te halen. Nee, de eerste zei ik: Als men met zo'n kleed bidt, dan moet hij het gebed inhalen, dus altijd. Ja? Dus als jij, je hebt een, iemand heeft een kleed aan en je ziet gelijk zijn het, Ja? Je hoeft niet eens zo gefocust te kijken. Je ziet gelijk zijn het en hij bidt daarmee, en dat is bij zijn aura. Ja? Bij zijn aura. Dan moet hij zijn gebed inhalen. Maar als jij alleen zijn de kleur van zijn huid kan zien, als je heel goed kijkt zo, dus als je, zo niet, als je gewoon normaal aan hem kijkt zie je niks, maar als je heel goed gaat focussen erop, dan pas zie je het, dan moet hij het gebed, is het mijn doel om het gebed binnen de tijd in te halen. Oké, okay. lichte aura, zeiden we, van een vrouw is anders behalve haar gezicht in handen. Maar de zware aura van een vrije vrouw is vanaf onder haar borsten tot haar knie. Dus van voren onder haar borsten tot haar knie is zware aura. En van achteren vanaf onder haar navel. Dus haar, haar rug is niet zware aura. Maar net dus vanaf haar onder de rug, dus net onder de navel tot haar knie, is wel aura, zware aura. Oké, okay, wat hebben we nu aan zware aura, lichte aura? Zware aura, als die te zien is en je doet het niet uit onbewustheid of uit onmacht, dan moet je gebed altijd inhalen. Lichte aura, als je het doet. Dan is het mijn doel om gebed binnen de tijd in te halen. Als je het uit een zware aura, als je het uit vergetenachtige doet, of het onmacht, dan is het aangeraden om binnen de tijd in te halen. Oké, okay. en dan zegt hij, de vrije vrouw moet het gebed inhalen binnen de tijd tot isverhaal. Wat is isverhaal? Wat is het firar? Ja, mm -hmm. yeah, moslim man. niet. Wat we doet met de kleur van het huid kunnen zien, anders gaat kunnen maken tussen donker en blank ja. huid. Gewoon dat je zijn huid ziet, dat is het. Je ziet zijn huid. Je weet wat dat is, je ziet het gelijk. Het hoeft niet letterlijk de kleuren uh, Bruin, licht bruin, uh, wit, bleek. Dat hoeft niet per se. Ja, liever wel. Uh. Maar je bent niet verplicht, maar uh, liever wel. Oké, okay, de vrije vrouw moet het gebed inhalen binnen de tijd tot Isveraar. Wat is Isveraar? Het gaat zo behandeld, dat van vrouw gaat zo behandeld. Weet jullie dat? Wat is Ishira? Ja, binnen tijd, maar wat is Ishira? مساعد مسلم ما ما في إشيرة مساعد قلوب زاد إشيرة ااا ومن زاد Omkinane zegt de rode, wat is rode? Omrina zegt daruri als daruri tijd niet aanbreekt. Van welk gebed? Van welk gebed? Magrib. Wat doe je met Magrib? Van de Magrib. Heeft Magrib daruri tijd? Dat is shafak. Uh, shafak. Wat is Isfira? Isfira, je was er dichtbij. is het einde van gebed, van echtejariteit. Maar welk gebed? Tijd, als Isfira is, dan begint de tijd. Van welk gebed begint tijd? Van fegen. Sorry. weet iemand nog Muslimen, misschien is jij het nog weet isfera isfera betekent oranje dat klopt als de zon de zonneschijn op de muur donker oranje wordt dat is Isfera en dat is einde tijd van Iktiyadi van Doreen en En begint dalori tijd. Dat van Sobh is Isfar. Isfar. Twee letters uh, ontbreken. Isfar en dat betekent als de schemering heel licht wordt, waardoor je elkaar kan zien. Als je naast elkaar zou zitten, zou je elkaar zien en herkennen wie je is. Dat is waar. En Isfahar is van Asr, door en Asr. einde, begint uh, da'wahi tijd. Dus, Imam Ali, hij zegt: de vrije vrouw moet het gebed inhalen binnen de tijd tot Isfahar, voor door en Aser, of de hele nacht als zij haar boezem onbedekt in het gebed, of haar nek, hals of hoofd, of haar armen vanaf haar ellebogen tot haar pols, of de bovenkant van haar voet en haar rug. Maar rug bovenrug, niet onderrug, want onderrug is moralla. Bovenrug, dus net onder haar schouderblad bijvoorbeeld, als we dat per ongeluk, uh, Oh, bewust van ongeluk, als zij dat laat zien of onbedekt laat, dan moet zij, als dit in door het gebed gebeurt, dan moet zij uh, uh, dan moet jij het gebed inhalen binnen de tijd. Dus bovenkant van de voet, onderkant niet. Hij zegt. Als ze iets anders dan dat laat zien, dan moet ze het gebed inhalen zo snel mogelijk. Dus, Mughalada, als ze Mogallada laat zien, dus haar onderrug, uh, of haar uh, dij, dan moet ze het gebed opnieuw bidden. Altijd. Er is geen binnen de tijd. Oké, okay, dit betreft uh, de Awala dek. Wat betreft rein zijn van goed, dat was ik vergeten nog te vermelden. Stel je voor je bid en valt een op je. Ja? Bijvoorbeeld valt vogelpoep op je hoofd. Je bent aan het bidden. Wat hebben we gezegd? Alleen zijn van goed, op de lichaam of kleding of gebedsplaats. In het begin en zolang je aan het bidden bent. Niet vrije vrouw, niet vrije vrouw, haar ouders is net de man. Ja, dat hebben we net gedaan. Als kreding zit, dan is gebed, uh, liever haal je het in. Dus stel je voor, je bent aan het bidden en voortvogt poep op je hoofd. Is dan je gebed geldig of niet? Ja, het is macro. Eigenlijk hoor je daar niet mee te bidden. Je hoort daar niet mee te bidden. Maar uh, als het gebeurt, dan is je gebed gewoon geldig. Maar het is aangeraden om het gebed binnen de tijd in te halen. Nee, je mag niet direct stop. Afmaken en dan opnieuw binnen. Want uh, gebed heeft ook horma. je kan niet zomaar stop met gebed. Je kan niet zomaar weglopen. Er zijn bepaalde uitzonderingen, maar dit is de hoofd. Dus stel je voor je zit aan het bidden. Dit is een nieuwe vraag. En valt vochtpoep op je hoofd. Moet je dan, die netjesen, dan word je gebed als het netjesen is. Als, moet je dan in gebed, moet je gelijk, uh, wat moet je dan doen? Doorbidden. Ja? Zij het opkijnen? Doorbeden. Waarom Kennen dat, moet je doorbidden of niet? Typ dan? Ja, volgpoef valt op je hoofd. Oké, okay. maar op zich uh, oké, okay, wat moet je doen als een uh, als iemand uh, bier op je gooit? Je bent van binnen hij gooit bier op je. Wat doe je dan? Nee, nee, qua gebed, wat moet je dan doen? Niet neesjes, bier, niet neesjes, alcohol. Dat moet je zeggen bij je volg. Uh, nee, als bier op je valt, dan is gebed ongeldig, want dan is neesjes op je gekomen. Behalve als, als, ik, als de tijd nauw is. Ja, de tijd is nauw. Als je zou stoppen en je zou worden opnieuw doen, zou de gebedtijd voorbij zijn. Alleen dan. Maar dat moet je zeggen bij vogelpoep. Muslima, dat moet je zeggen bij vogelpoep. Vogelpoep is helemaal niet onrein. Waarom moet je stoppen met bidden? Waarom moet je doorbidden? Waarom moet je... Er is helemaal niks aan de hand als er water op je is gevallen. Want het is niet onrein. Vogelpoep. Alcohol is wel onrein. Alcohol is onrein. En daar gaan we het nu over hebben. Begrijpen jullie? Volg ik poep. Ik wil kijken van. Hebben jullie dat nog in jullie hoofd? Van. Is dit Nejeze? Geen Nejeze. Want dit is heel, helemaal verbonden met hoofdstuk van Nejeze. Daarom hebben ze het zo uitgebreid verteld in het begin van het boek. Zodat je het nu al weet. Dus ze hoeven dat niet te herhalen. Ja, hondenpoep, maar ik heb gezegd vogelpoep. Omdat vogel... Uh, Inzinnen hebben ze niet. Maar dieren die je mag eten, ja, halal om te eten, hun uh, ontlasting is rijn. Amsterdamse duiven. Ja, maar die eet onreinheid. Ja? Als je onrein, als een dier die weet, hij eet onreinheid. Ja, je weet het. En hij, en de ontlasting daarvan, komt op je. Oké, okay. dat is wat anders. Maar, vogelpoep. Meestal eten ze geen onreinheid. Ja. Niet, je mag drinken, maar dat is meer medicijn. Als je buikpijn hebt bij de paden, ja. Het is niet dat je zo kan drinken met de familie zo. Maar, als het op je komt is het niet onrein. Dat is het. Dus daar moet je opletten. Daarom eh, herhalen, dingen herhalen is heel belangrijk. Hij zegt, je op je valt en er blijft wat van zitten. Dus stel je voor, Een najaza, ja, het is een, een, een vaste massa. Maar het is het is ook plak, jullie weten waar ik het over heb, ja? Ontlasting bijvoorbeeld. En het komt op je. En het valt gelijk. Maar een stuk blijft op je. Je gebed is ongeldig. Behalve als het tijd is, de tijd is nauw, dan is het gebed geldig. Of als je niks hebt om de ne negative weg te halen, of je hebt geen ander kleed waarmee je kan bidden. En je hebt alleen dat kleed. Dus ook al zou je stoppen met bidden, verder zou je niet kunnen reinigen en je hebt geen andere kleed. Begrijpen jullie? Dus als het nou op je valt. En er blijft wat van zitten op jou. Dan is het gebed ongeldig, behalve als de tijd nauw is. Dan is het gebed geldig. Of als hij niks heeft om de Najasa weg te halen, er is geen water, er is niks. Of een andere kleed waarmee hij kan bidden, die is er niet. Daar is dat geldig. Waarom? Omdat hier sprake is van Moraat al Ghilab. Er zijn twee bekende meningen in de mezheid. Najasa weghalen, is dat Fard of Sunnamo Akada? Groot groep is zeggen het Fard, Wajib. Een ander zegt Sina Mu'akkadah. Dus in makkelijke tijden hebben de later geleerden de fad mening genomen. In moeilijke tijden hebben ze geschakeld naar de andere mening dat het alleen Sina Mu'akkadah is. Want er zijn twee hadith. De hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat hij. Uh, bijvoorbeeld, en kwam een bedouin en hij ging urineren in de moskee. En toen zei de profeet, gooi water erop. En er is een andere hadith, dat de profeet, hij zat in Mekke te bidden. En toen kwamen de mosherikien met de moederkoek van een kameel. En hij, terwijl hij in zo was, hebben ze dat op zijn hoofd uh, gegooid. En toen kwam Fatima, hij heeft hem erop gehaald. Terwijl de profeet nog in het gebed was en hij stond op en ging verder met bid. Er zijn twee bewijzen. En daarom zijn er twee grote meningen in de medhub. Maar de sterkste mening, zoals de latere dat hebben gestemd, zegt dat het wazib is. Maar in moeilijke tijden schakelen ze naar de andere mening. Daarom zie je de, de wijsheid en de intelligentie van de fuqaha. Ze houden rekening met de bewijs en ook met de werkelijkheid. Het zijn geen Zahiri's van, nee, je moet alleen, dit is de bewijs, zahir en je kijkt niet naar de gevolgen van de mens. Daarom heeft de Meliki met hem zo lang kunnen overleven in de Maghreb, ja, en in Europa, Zuid-Europa, en Zahiri met haar nooit, want het, het is niet gehecht aan... Het kijkt ook niet naar de menselijke. Het kijkt dan maar. Het is niet zo belangrijk. Er worden niet. Bijvoorbeeld de wijze. Bijvoorbeeld uh, Imam uh, Ibn Hazm. Hij zegt. Er is een hadith dat de profeet iedere keer. dat hij ging rusten. Hij ging liggen op zijn zij. voordat hij verder ging bidden. Ibn Hazm zegt: Als je dit niet doet, is je gebed ongeldig. Je doet het door je doet alles. Maar je gaat bidden, je gebed ongeldig. Omdat je niet hebt. Gelegen. Dit kun je niet op alle mensen toepassen. Dit zijn alleen maar voor de studenten van kennis. Dit kun je niet tegen je oma zeggen. Je oma als jij gaat bidden, moet je eerst liggen. Daarom heeft het nooit kunnen overleven. En de manikje met hebben heeft wel kunnen overleven. Hij is, hij is gesteund door de leken zelf. Niet alleen door uh, gelezen. De leken zelf hebben ervoor gekozen. Zij willen de manikje met hebben omdat er is een een groot fundament in de mensen hebben of rekening houden met de traditie van de mensen. Zolang het niet tegen de serie ingaat. Masale en Mossella, de voordelen voor de mensen, serie is gekomen voor de voordelen van de mensen. Maar dat is ook met regels. Niet iedereen kan komen en zeggen, ja, bijvoorbeeld er zijn bepaalde mensen die hebben dat le, hebben dat hebben dat uh, een groot fundament gemaakt die zeiden. We moeten, de voordelen van de mens moet voorgaan, ook al gaat het in tegen sterk bewijzen. Dat wil zeggen, we, ja, een meisje mag make-up doen, vandaag de dag, want dat is haar voordelen, want als ze geen make-up doet, is ze lelijk. En ze wordt gepest door andere vrouwen, niemand wil met haar trouwen, dat is onzin. Want, uh, en als ze morgen allemaal uh, uh, in onkuis kleding gaan, en zij is de enige die met een hijab gaat, هذا نظره الهي <سؤال> كان هذا حجاب قد ضرب ما بدهن غير فوقها هذا عند عند كيتن بده مثل هيك كيتن ja, en jij het gehad? Oké, okay. de hadith. Ja, als je, als je, je bent in het gebed, of dat is het gebed. en je verbreekt je Tahara door het hadith, dan is het zijn gebed, als je in gebed bent, ongeldig. Of je dat bewust doet of, of onbewust. Dat, dat is geen onderscheid. Oké, okay. nu richten naar Qibla. Hij zegt. أه. واستقبال القبلات إلا في القتال حالة الانتهام وفي النافلة في السفر المبيح للقصر لذا ومن ونصلا إلى غير القبلات إلى غير القبلات ناسيا فلم يعلم حتى آه من صلاته أعد ابدا أزعت أتريخت مع القبلة بهذا إنها السلاخة السلاخة استعملنا dat geldt ook als je uh, stikbal al kibla dus richting de kaaba bidder. Er dus zijn twee soorten de uh, al Als je in kaaba bent, niet in kaaba, maar rondom kaaba, dus in de haram. Ja, je bent in de haram. Ja, als er iets vast blijft zitten, dan niet. Als het zo'n harde ding is, het valt op je hoofd en, en laat niks achter. Dan is niks aan de Maar als iets blijft, sporen ervan, is het ongeldig. ongeldig. Richten naar de qabla. Je bent in Mekka. Ja? Je ziet de kaaba. Ja? De kaba zie je. Je richt je naar de kaaba. En je moet je richten naar de kaaba met je hele lichaam. Dus... Niet naar de richting. Nee, naar de hele Dus ik ga even uh, tekenen, bijvoorbeeld: dit is de kabel, even kleiner maken. Hopelijk komt hij goed, heel aardig. Ja, dit is de kaaba. Jij staat hier en je bidt deze richting op. Als je zo richt, is hij ook geldig. Je richt zo, is ook geldig. Je richt zo, is ook geldig. Zo lang hier, maar als je zou lopen daarna, dan kom je tegen de kaaba aan. Ja? Maar stel je voor, jij staat hier. En de Qibla, als je de kompas pakt, zegt je moet deze kant op bidden. Ja? Hij zegt, je moet zo bidden. Ja? Maar, als jij zo bidt, dan is jouw gebed ongeldig, Want, jij ziet de, de, de, de kaaba. Je moet je richten naar de kaaba, en als je zou lopen naar de kaaba, zou je er tegenaan komen. Ja? Is dat duidelijk voor jullie? Want, wat krijg je het probleem als bijvoorbeeld, hier is een rij van een gebed, ja? En een rij, hier is de imam. En hier is een rij. Allemaal mensen. Deze mensen. zij bidden niet richting de kuil. Ze bidden niet richting de kuil. Hun gebed is ongeldig. Daarom. moet je. gebogen zijn. Je hoeft geen rechte lijn. Als je bij de kuil bent, hoeft dat niet. Zolang jij maar, dan liggen ze allemaal zo. Allemaal als ze bidden. Gaat allemaal richting de kaaba. Het raakt de kaaba aan. Als je zou lopen vanaf de plek waar je staat naar de kaaba zou je er tegenaan komen. Als dit niet gebeurt dan is je gebed ongeldig. Ook al is er hier bijvoorbeeld een flat. Ja er is hier een flat, een hotel. En jij bidt hier. Dan moet je precies uitkijken dat je als je zou lopen dat je tegen de kaaba aankomt. Dat is heel belangrijk. Dit is voor als je in Mekke komt. Maar als jij bijvoorbeeld buiten de kader bent, je bent ver, je ziet het niet meer, dan moet je binnen richting de kader richting. Dus je hoeft niet de kader per se te waken. Hij zegt dus qibla uh, En dit kibla is wel is een voorwaarde als je in veiligheid bent. En je hebt de kracht daarvoor. Dus diegene die ziek is. Die niet kan bewegen. Of diegene die vast uh, verbonden is. Of iemand die onder een, uh, iets is uh, afgebroken. En hij zit eronder. Voor hen is het geen voorwaarde om in stikbal te doen. En het is verplicht op diegene die in Mekka is. En diegene... dat hij... De, dat hij als hij bidt dat hij de Qibla ziet. En als hij daarna zou lopen. Dan dat er niks van zijn lichaam. Ook niet een vinger. Buiten de kaba is. Dus met je gehele lichaam. Naar de kaba toe. Maar diegene die niet in Mekka is. Voor hem is het genoeg om de richting van de kaba te bidden. En dit is in alle tijden. Behalve. Als je in een slagveld bent en er is echt sprake van gevecht. Dus je, moet, je, je wordt aangevallen of jij valt aan en je moet slaan en je wordt geduwd. dit dus wordt de mannen dat. Of vrouwen ook als het vader is. Je wordt geduwd, je wordt omgeworpen, je moet rennen, je moet springen, je moet duiken. Kijk gewoon bidden terwijl je in zo'n staat bent. Of je nou rijdt of niet rijdt, rent... Dan is het geen voorwaarde, meer voor jou om de Qibla als uh, voorwaard. Hij zegt, en je mag ook bewegen. Normaal mag je niet bewegen in gebed. Als je te veel beweegt, is gebed ongeldig. Bewegingen buiten het gebed. Bijvoorbeeld je gaat uh, krabben, de hele tijd ga je zitten krabben. Hij zegt, dus je mag, je mag steken, je mag uh, springen, je mag, uh, je mag zelfs uh, praten. Ja? In je mag zelfs poëzie zeggen. Moslims Arabieren vroeger, als zij in strijd waren, gingen ze poëzie op zich. Ging ze poëzie, dat was hun norm. En dat je bloed op je lichaam is, en dat je daarom... Dit zijn allemaal uitzonderingen. En als je ziet bij mensen die geen vokhaal zijn. Bijbel zeggen: oh, kijk, jullie zeggen bloed is onrein. Hoe kan dat? Om radiyallahu En hoe hij het gebeden, terwijl hij was gestoken en bloed komt uit hem. Hoe kun je dat te vergelijken, Uitzonderlijk van met het uh, fundament van religie? Hoe, hoe ga je dat doen? Hoe doe je dat? Hoe ben je erop gekomen? Of ze zeggen, die Sahadeh hij te bidden, toen kwam uh, pijl op zijn lichaam en toen... Hij uh, uh, ging niet stoppen met bidden. Die man, was uh, op de wacht. Hoe kun je hem vergelijken met iemand die thuis zit of op de werk en hij bidt? En er is bloed op hem en dan, nee, hoeft niet, ik hoop geen... Uh, ik hoef niet te wat. Nee, is niet onmogelijk. Moet je maar... Uh, ja, je moet je best doen. Ook op de hoogte. Hè. Stel je voor de Kaaba is zo. Ik kijk naar de hoogte. Want er is een hadith. De Kaaba is verbonden met de Bethlehem Amor. Bethlehem Amor is net een gebedshuis. In de, in de hemel. Een van de... Zeven hemelen, ik ben vergeten welke Daar is Ibrahim met de kinderen. Die dood zijn gegaan terwijl de kinderen waren. Hij leest de Koran. En de profeet zei. Iedere dag komen de 70.000 engelen. Gaan daar bidden. En gaan weg. En komen nooit meer daar terug. Iedere dag gebeurt dit. Dus. De hele Kaaba. Ook al zou de Kaaba weggehaald worden. Alsnog moet je daarna bidden. Want het gaat naar die kanaal. Tussen Kaaba en de hemel. Het gaat helemaal. Dat is één lijn, één kanaal. Als je dus in een hotel zit, dan ga je gewoon naar de hoogte wat boven de Kaaba is, ga je bidden. Dan heb je het geraakt. Nee, niet bovenop de Kaaba. Nee, je bent in een, hot, uh, in een hotel. Je zit op de uh, 20 e verdieping. En de Kaaba is beneden. Hoe ga je bidden dan? Je bidt naar de richting bovenkant. ...van die kaaba. Dus alles wat boven gaat, gaat tot de hemel en naar boven. Oké, okay. dus zijde, behalve als hij een oorlog is, of als hij aangevallen wordt door dieven, of door roofdieren, ...dan is het al geen voorwaarde meer. Wa-Illa fi-Nafila. nafila en na is het ook geen voorwaarde om Istiqbal Qibla, dus richting het gebed te Is Istiqbal Qibla, dus in Nafila. Maar welke Nafila? Niet in alle Nafila. Hij zegt ook al is het Twitter. Ja? En uh, de twee Rek'a van Vesel. En Sujud Tilawa. Maar dit is alleen geldig als je reiziger bent in een reis waarin je mag reizen. Dus je niet gaat reizen om haram te doen. Nee, dat mag niet. Dus in een reis waarin je mag inkorten. Als je gaat reizen, een reis waarin je mag inkorten. Dan mag je bed bidden zonder naar de kibbel te bidden. Maar dit is alleen geldig voor diegene die rijdt. Dus je rijdt op een dier. Ja, op een ezel, op een paard. Ja, op een auto, op een fiets. Niet op een schip. Schip heeft andere groepen. En een normale, je rijdt normaal, niet je zit achterover. Ja, je zit nog op, op een, uh, op een uh, pad, maar je zit met je rug naar je hoofd. Nee, dat is het gebed niet geldig, want dat is niet normaal hoe jij zit. Dus uh, zittend op de grond of lopen, dat is niet geldig. Maar als je bijvoorbeeld, hij zegt, maar stel voor sommige mensen, bij hun is de norm, als je rijdt, gaat hij zitten met de zijkant. Ja, je zit niet zo met je benen op de paard, of op de ezel, maar met beide benen aan één kant. Dan is het gebed geldig. Als dat de traditie is, van die mensen, dan is het geldig. En dan spreek je over diegene die naar... Een andere, dus diegene die niet naar de kibla bidt, uit onwetendheid, of uit vergetenheid, hij is vergeten, onbewust. En hij wist, hij wist niet dat hij verkeerd had gebeden, totdat hij klaar was met het gebed. Dan moet hij het gebed inhalen, voor altijd, ook niet binnen de tijd. Dit is wat Iman Shazili heeft gezegd. En hij zegt, hij geeft nog toe, hij zegt. Maar hierover is er gila. Als hij erachter komt dat hij verkeerd heeft gebeden, maar dat hij klaar was met het gebed. Dan moet hij het gebed opnieuw bidden. En hierover is er mening meningsverschil. Dus er zijn twee mashoormeningen. En dat klopt. In een religion, hij zegt, de mashoor is dat hij binnen de tijd hoort in te halen. Ja, niet voor altijd. Dus stel je voor... Uit on on onwetend, nee, uit uh, diegene die vergeten is, ja, je, je bent vergeten dat je niet naar de Qibla ging bidden. Bijvoorbeeld, je bent ergens nieuw gekomen en je vraagt waar is de Qibla, zegt hij van jou naar rechts. En jij bidt naar rechts en dan ga je weg en dan een kom je terug bid je naar links. Je, vergeten. En je bent klaar met bidden, is je gebed dan ongeldig. Of het is geldig, maar het is aangeladen om binnen de tijd in te halen. Er zijn twee horen meningen Eén mening zegt, het is ongeldig. ander andere zegt, maar de mashhoor, de sterkste mening die door de latere geleden, zoals in een lees, is gesteund is, dat het dat je gebed geldig is, maar het is sterk aangeladen om binnen de tijd opnieuw te bidden. Dit geldt voor diegene die vergeten is. Maar diegene die onwetend is, of diegene die... Bewust dat doet, hij, hij bidt naar een andere qibla, of hij is onwetend, hij weet gewoon niet, ja. Hij ja, doet dus maar wat. En hij bidt, dan is hij dat ongeldig moet hij inhalen. Maakt niet uit, binnen de tijd of buiten de tijd. Dus diegene die vergeten is, binnen de tijd. Diegene die onwetend dat doet of bewust, buiten, binnen de tijd of buiten tijd, maakt niet uit. تطوط اسفيرار مثلا شرخيط بنت هالئين بين التائت اسفيرار فور الظهر العاشر ان فور فو مغرب ان عيشا ان صبح زونس وبقمس فور الشرق كي عيشا مغرب ان صبح En dit geldt alleen voor de fans, voor Neville niet. En dit geldt voor diegene die in een plek is, dus dit van vergeten, niet vergeten, dus diegene die vergeten is. Dit geldt als je niet in Mekka bent of in de moskee van de profeet. Of in de moskee van Quba. Dus de plek waar de profeet heeft gebeden. Of waar de sahaba hebben gebeden met Isma. Bijvoorbeeld de moskee van Amro, moskee van Amro in Fustat in Egypte. Deze moskeeën. Moskee Kaaba is duidelijk. Want kibis je bent het vergeten. Kaaba is voor je neus. Je bent vergeten. Nee. Je moet je opnieuw bidden. Altijd. Ook heb je je vergeten. Of... Waar de profeet heeft gebeden. Want die qibla daar. Is kap'i. Is absoluut goed. Ja? Of in de moskee waar de hadden hebben gebeden. Met daar e Bijvoorbeeld de moskee van uh, Amr ibn al anhu In Egypte. Voor staat. Want daar hebben ze gebeden met de qibla. En ze hebben ijmaad e daarover. Dat dit de juiste uh, qibla is. Als jij daar bidt. vergeten, of Altijd moet je het inhalen. Want... Vergeten is geen excuus meer, want je weet je het vergeten is. Kate. Maar als je in een plek bent waar zij de Qibla hebben onderzocht uit dieheid, uit inspanning. Er is niet 100% zekerheid dat het precies komt. Maar sterk vermoeden dat het helemaal goed is. Daar, als jij vergeten bent en je hebt nou, verkeerd verkeerde Qibla gebeden, dan mag je binnen de tijd inhalen, is aangelaten. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروا إنه الغفظ وضحيم سبحان ربيك رب العزة وما يصفون سلام على المصالين والحمد لله رب العالمين